7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Nederland dat mee gaat doen aan de missie in Mali. Maar ja, hoe veilig is het daar? Na de moord dit weekend op twee Franse journalisten zijn er veel vragen. En verslaggever Marno Remmers is in wijk bij Duurstede en neemt de schade op. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In de Egyptische hoofdstad Cairo begint vanochtend het proces tegen oud-president Morsi. Samen met veertien andere kopstukken van de moslimbroederschap staat hij terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. Morsi zal voor het eerst weer in het openbaar verschijnen sinds zijn arrestatie afgelopen juli. Het leger zette de president toen af na protesten tegen zijn bewind.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 Van de leerlingen op de basisschool ontbijt 15% niet of niet altijd. Dat concludeert de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt uit een enquête onder ruim 3000 leerlingen. Het gaat wel enigszins de goede kant op. Twee jaar geleden waren er nog iets meer kinderen die met een lege maag naar school gingen. Het jaarlijkse evenement begint vandaag en duurt een week. Bijna een half miljoen leerlingen op 2000 scholen krijgen een ontbijt aangeboden. Organisator voorlichtingsbureau Brood... wil daarmee het belang van het ontbijt onderstrepen... als een van de belangrijkste maaltijden van de dag. Door een grote stroomstoring op het Mediapark in Hilversum... waren de zenders van de publieke omroep gisteravond laat niet te ontvangen. Even na 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Het eerst was dat te merken bij de live-uitzending van Studio Voetbal. Ja, ik was uh, vandaag bij Utrecht Heer van en eigenlijk een soort gelijk. Thema. Dit is ook mooi. Ja, ga gewoon door. de Sven reageert Heel onmiddellijk. Ja. Ja. Ga gewoon door. De mensen kunnen Gaat Ga direct wel weer aan. Ja. Zo'n Zo drie kwartier later was de storing grotendeels verholpen. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich voor... tijdens een test van de noodstroomvoorziening.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 Dat het benefitconcert 100 euro opbracht had. 1700 euro. En daar komt alleen nog wat winst van de consumptieverkoop bij. De initiatiefnemer had gehoopt op een bedrag van 10.000 euro. Het 12 uur durende concert was gratis, maar bezoekers werd gevraagd op een vrijwillige donatie. Bij de brand op 19 oktober kwam een man van 24 om het leven en raakte 10 mensen hun woning kwijt.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 Een woordsuitreiking die uren duurde... werd bekeken door maximaal 200.000 mensen. Maar op YouTube gaat het uiteindelijk om meer kijkers per filmpje. Dan het weer nog. De regen trekt weg en dan komen er buien. Soms is er ook zon. In de avond wordt het overal droger. En er staat vrij veel wind. Het kwik stijgt overdag eerst naar 12 graden. Maar later zakt het weer naar 9 graden. In de avond overal droger dus. En wat ik zei, een graad of 12. Hoe gaat het inmiddels op de weg, alleen de geest? Het gaat eigenlijk volgens schema. 65 kilometer file nu. De meeste files staan ten noorden van Amsterdam... en aan de zuidkant van Rotterdam. Twee files vallen op omdat ze wat meer vertraging opleveren. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en de afrit Kastrikum, 5 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. En daardoor staat er tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenissen 10 kilometer. Hallo? Hoort u mij? Hallo? De storing straks bij de publieke omroep... ging volledig op zwart. Henk Hagoord vertelt wat er mis is gegaan. De voorzitter van de publieke omroep. Amsterdam! Uh, weer hetzelfde lied. Gepakt door oom agent. Parkeerkaartje verlopen en ik had weer een prent. Mijn maatriep, neem parklijn. dan zit je echt geramd. Nooit meer een parkeerboom. Van Tilburg tot Amsterdam. Zo makkelijk kan het zijn.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Vandaag begint de rechtszaak tegen oud-gedeputeerde van Noord-Holland Tom Hoijmeijers. Volgens het OM heeft hij zich laten omkopen voor zeker 350.000 euro. Hoijmeijers is zelf overtuigd van zijn onschuld. Ik heb ook gezegd, 95% van de gevallen heeft het OM gelijk. In mijn geval slaan ze de plank finaal mis. Nou, we zetten de zaak voor u op een rij vanochtend. Maar eerst neem ik u mee naar Mali. En daarvoor reizen we via Frankrijk. Want in Frankrijk is geschokt gereageerd op de moord... op twee Franse journalisten in het noorden van Mali. De moord roept opnieuw de vraag op hoe veilig het is in Noord-Mali... waar ook Nederlandse blauwhelmen zullen worden gestationeerd nog voor kerst. Correspondent Frank Renaud is in Parijs. Frank, hoe wordt in Frankrijk gedacht over de veiligheid in Noord-Mali... Nou, het bijzondere wat je nu ziet gebeuren... is dat het lijkt alsof de Fransen een beetje wakker geschud worden ineens. Want let wel, het Franse leger trok begin dit jaar natuurlijk Mali in... Hè, om daar de opmars van de moslimterroristen te stoppen. Daarna leek de rust hersteld. De Franse regering sprak zelfs van een succesoperatie. En nu ineens zijn daar die twee Fransen vermoord. De Fransen zien nu hoe de situatie in het land in het echt is. In een stad als Kidal bijvoorbeeld... waar die journalisten werden gedood, die twee. Die stad wordt hier nu omschreven als het wilde westen van Mali. Er is geen politie, geen justitie... Het recht van de sterkste geldt er. De minister van Defensie van Mali, Boubaye Maiga, die zei gisteren op de Franse televisie... we hebben niet genoeg militairen om in Kidal de orde te handhaven. En de Fransen, die zijn er maar met 200 manschappen vertegenwoordigd... dat is ook niet genoeg, zei die minister. Dan zijn er nog de blauwe helmen van de Verenigde Naties... maar die kunnen ook niks doen in Kidal zegt de topman Abdoulaye Batteli van die blauwe helm zelf op de Franse televisie. De zone is ondoordreven. Pour pouvoir faire des patrouilles, il faut des hélicoptères de combat, il faut des avions de transport. Uh, malheureusement. Maar nou, de Verenigde Naties hebben dus te weinig mensen in Mali, zegt die VN topman ter plaatse. En om ons werk te kunnen doen, zegt hij, patrouilles uit te voeren bijvoorbeeld, hebben we gevechtshelikopters, vliegtuigen nodig. En die hebben we nog nauwelijks, ondanks alle beloftes dat we ze wel zouden krijgen. Kortom, een redelijk dramatisch beeld van de veiligheidssituatie krijgen de Fransen nu voorgeschoteld. En er zijn specialisten hier die zeggen dat het ook elders in Noord-Mali zo is, bijvoorbeeld in Gao, waar die Nederlandse blauwhelmen worden gestationeerd. Oei, nou, dat zal uh, met wat vrees bekeken en aangehoord worden, vermoed ik zomaar uh, aan het Binnenhof. Het, het beeld lijkt te kantelen opeens. Jij omschrijft dat uh, prima. Ga, gaat de Franse regering het beleid aanpassen, denk je, hierdoor? Nou ja, de Franse regering zegt alleen maar meer vastbesloten te zijn. Die moord op de twee journalisten bewijst nog eens... hoe hard het nodig is het terrorisme in Mali te bestrijden... zei minister Fabius van Buitenlandse Zaken gisteren. De Fransen willen ook dat de verkiezingen... die over een paar weken in Mali worden gehouden... Parlementsverkiezingen, dat die rustig en democratisch verlopen. Maar in de pers wordt wel degelijk op gespeculeerd... dat Frankrijk langer in Mali zal blijven dan is voorzien. In één krant werd zelfs al geschreven... Mali, de oneindige oorlog. Hoe reageren de Franse media verder? Redelijk geschokt natuurlijk. Als je kijkt naar een krant als Liberation... vanochtend op de voorpagina, heel grote kop. De pers is vermoord. Maar de journalisten zijn toch over het algemeen van mening... dat we niet terughoudender moeten gaan zijn in Mali. Uh, RFI, de, zender, de radiozender waar die twee vermoorde journalisten van werkt... die zeiden zelfs, we moeten juist doorgaan... om normale mensen in een land als Mali aan het woord te laten. Anders komen er straks alleen nog maar mannen met stropdassen aan het woord. Dat is niet de bedoeling. Goed. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Frank, dank je wel voor nu. Het is elf minuten over zeven. Eerst viel het licht uit bij Studio Voetbal tijdens de uitzending. En toen werd het op het hele Mediapark stil. Bijvoorbeeld bij Met het oog op morgen met Jon Janssen van Galen. Hij was net aan het vertellen wat er allemaal in zijn programma zat. Ten slotte George Maas, onbetwist winnaar van de prijs. Ja, dat is wat je noemt een harde ruis. Op de radio was niets meer te horen... En ook Nederland 1, 2 en 3 vielen uit. Het gebeurde omdat er een noodstroomtest werd gehouden. Dat meldt althans net beheerder Liander Henk Haaghoort... voorzitter van de publieke omroep. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb dat allemaal niet meegekregen. Ik lag heerlijk te slapen, meneer Haaghoort. Maar dit klinkt een beetje als... Euh, nou, bijna als buurman en buurman. Een noodstroomtest die leidt tot het volledige uitvallen... van bijna alle zenders van de publieke omroep. Ja, dat is dramatisch dat, uh, dat we zowel met Nederland 1, 2 en 3... en alle radiozenders niet in de lucht zijn. Uh, normaal uh, kunnen we 20 minuten zonder stroom... en pakken uh, aggregatoren, zoals dat heet, had over. Uh, en dat was ook niet gebeurd en dat is eigenlijk uh, heel erg vreemd. Heeft u enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nee, we zijn eigenlijk vannacht met man en macht bezig geweest... om alle zenders weer uh, in de lucht te krijgen. Dus na uh, ruim een half uur was Nederland 1 wel weer terug... maar pas in de loop van de nacht Nederland uh, 2 en 3... Uh, dus we gaan uh, vanmorgen uh, maar eens aan uh, kijken hoe het gebeurd is. Daar hebben we dus vannacht ook onderzoek naar gedaan. Uh, en dan moeten we kijken uh, wat precies de oorzaak was. Maar vindt het ook niet vreemd klinken dat Liander aangeeft dat ze de noodstroom, noodstroomvoorziening hebben getest... en dat dan vervolgens alle netten uitvallen? Ja, dat vind ik heel vreemd. Het, het gold ook alleen voor het gebouw uh, van waar wij uitzenden, dus niet uh, de rest van het mediapark... Uh, er staat in hun testbericht een vermoedelijke oorzaak. Ik wil gewoon eerst op een rijtje hebben waar het nu echt aan ligt. Ja. Uh. Het lijkt een beetje alsof iemand de verkeerde stekker eruit heeft getrokken. Hè? Ja, maar dat is allemaal speculatie. Wij hebben al onze energie gericht op, uh, op het herstellen van de, van de zenders. Zodat het publiek weer kan luisteren en kijken. Ja, dat begrijp ik. Maar goed. Nou, het is belangrijk om te weten wat er gebeurd is natuurlijk. Waren de omroepen op de hoogte van deze test? Nee, die was bij ons niet, uh, niet bekend. Hm, want dan kunt u zich daar ook niet echt op voorbereiden, hè? Met eventuele noodscenario's. Nee, dat heeft u gelijk in. Maar blijf bovendien vreemd dat de gewone noodvoorziening niet aansloeg. Want je mag er toch op rekenen dat er een backup is. Ja, maar die waren ze aan het testen. Ja, maar dat is, dat is ook complex. Dus ik weet niet bij wie ze aan het testen waren en waar precies. Dat gaan we vanmorgen allemaal bekijken. Belangrijk is nu dat het, dat het weer doet. En dat we vanuit de oorzaak iets leren over het voorkomen van een volgende keer. Ja, dat is fijn. En, en wie neemt het initiatief voor zo'n noodstroomtest? Uh, die ligt bij de stroom... Uh, nou ja, wie het initiatief voor de test neemt, dat weet ik niet. Uh, wij krijgen nu van Jan een rapport uh, waar het precies aan lag. Uh, en die zullen ons wel aangeven wie er aan het testen was. Nou, ik ben ook wel nieuwsgierig, meneer Haagort. Houdt u ons ik op houd. de hoogte? Oké. Okay. Henk Haagort, voorzitter van de publieke omroep. Dank u wel voor de toelichting. Alleen de geest. Vertel, hoe gaat het op de weg? Ja, het is iets drukker dan gewoonlijk. Het heeft te maken natuurlijk met het stormachtige, of nou het regenachtige weer eigenlijk. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren staat daardoor 6 kilometer file, zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is één rijstrook dicht bij de Afrit Kastrikum. Dat levert een file op van 7 kilometer vanaf knooppunt Kooimier. Bij Rotterdam op de A15, van Gorkum naar Rotterdam... tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk, 6 kilometer door een ongeluk... ook een rijstrook dicht daar. En verderop, daar staat ook nog een lange file... maar die is inmiddels dagelijks tussen Rotterdam, Schaarloos en Spijkenisse... 7 kilometer. Dit is tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. We rijden door richting Utrecht. Mayno Remmers neemt de schade op bij de familie Bons in wijk bij Duurstede. Hun dak is flink beschadigd, hoorden we eerder vanochtend al. Ja, en dan regent het ook nog uh, behoorlijk, Mayno. Hoe ziet het eruit daar? Ja, het staan allemaal emmertjes binnen. En op zolder in het donker hebben we net gekeken. Emma was ook thuis, hè? Ja, dat klopt. Beetje huiswerk maken, is niks van terechtgekomen. Nee, niet echt. Nee, wat gebeurde er? Nou, ik hoorde keihard, ja, dakpannen dus tegen het dak aanslaan. En het voelde net alsof het huis weg zou waaien of zo. Echt zo erg? Ja, het was echt erg. Het, was echt het als... kraakte echt. Nou, dat viel me mee. Dat is meer gewoon dakpannen die tegen het huis aankwamen. En alsof het huis weg zou waaien. We staan nou in de tuin. Boven is geen stroom. De buren hebben oranje plastic zo'n beetje over het hele dak gespannen. Het is een huis uit de jaren negentig, mevrouw Bons. Ja, dat klopt. Maar uh, ondanks alle moderne materialen, het dakraam is weg. Bij de buren een groot gapend gat. Vandaar het oranje plastic. Bij jullie zijn de dakramen ook stuk. Ja, klopt ook. Ja. Nou ja, het was aan vervanging toe, maar. Uh... Ja, het is wel <laughs> erg rigoureus. Ja, dat klopt. Het is alleen in dit stukje. Want bij, ik kijk even naar de hoek. Daar is er, zijn ook dakpannen weg. Maar aan de overkant van de straat is niks te zien. Nee, nee daar is die niet langs gekomen. Nee, het was echt. Uh, nou ja, wat zal die zijn uh, geweest? Hoe groot. Uh, ja, dit blokje. Ja. Ja. Echt zo'n slurf. Ja, Als je ik... normaal altijd op Amerikaanse series ziet... Oh, it's amazing, it's amazing. Ja. ja. Nou ja, we hebben wel een foto gezien, maar ik heb hem niet echt gezien. Zagen... Hem... Nee, ik ze ook niet te kijken. Nu wel, hè? Uh, ja, ik heb hem uiteindelijk inderdaad zien vertrekken hier. Uh... Zien vertrekken? Ja. Ja. Tussen de huizen door, zo. Ja, tussen de huizen door, ja. Ja, zo. We gaan maar weer naar binnen, want we, we regenen helemaal nat. Uh, ja, de tuin ligt bezaaid met allemaal stukken steen. Daar ligt nog een stuk hout. Geen idee waar het vandaan komt. Dat geldt ook voor de, de buren. Die hebben een stuk, in een stuk dak in hun huis gekregen... waarvan ze ook niet weten waar het vandaan komt. Zeg, is er al iemand van de gemeente geweest? Ik heb nog niemand gezien. Nog niemand gezien? Nee. Nee, nee. helemaal niks. Alleen brandweer. Ja, die waren er wel. Ja, uiteindelijk om een uur of uh, denk ik vijf, zes uh, kwam de brandweer. En uh, dat was het eerst dat ik iemand uh, gezien heb. Tenminste, ja, van die kant af. Een stukje karton moet zolang het dakraam dicht houden. De voertuin bezaaid met van alles wat van het dak is komen zetten. U was niet thuis, hè, meneer Bons? Nee, hey, als er wat gebeurd is, dan, uh, dan ben ik meestal niet thuis, helaas. Ja. ja, en toen kwam u hier in de straten. Wat zag u toen? Nou ja, inderdaad, iemand had me gewaarschuwd... dus ik ging uh, van, Jan, je moet naar huis toe. Dus nou ja, vlak voordat ik thuis was... zag ik inderdaad al uh, een paar bomen omgeknakt. En dacht ik, uh, oei, ja. van wat uh, tref ik zo aan inderdaad. U hebt allebei vrijgenomen vandaag, hoor ik. Ja, je moet toch het een en ander gaan regelen. Toen... Uh, nou ja, schaderd, die komen En de, de school wordt nog gebeld om te vertellen dat de toets niet geleerd is, geloof ik. Gelukkig, hè? Je kan gewoon een onvoldoende halen. Nou ja, ik had liever wel gewoon ja. geen... Je gaat wel naar school zo? Ja, ik ga wel naar school. Het, is, het gezin is een beetje ontregeld en met de schrik vrijgekomen, dat moeten we zeggen. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. ja. Maar ja, is het ook gedekt? Want het is uiteindelijk, als we nou naar het huis kijken... overal komt water doorheen zetten. We zijn het even boven geweest. Daar zie ik allemaal, ook op jullie slaapkamer, water door het dak heen komen. Ja. Nee, dat klopt, ja. Nou ja, goed, we hebben een uh, ja opstal woonhuisverzekering. Dus ik neem aan dat het gedekt is, ja. ja dat nemen we aan. Ja, ja precies. Ja. De... Langzaam de boel een beetje opruimen hier in Wijk bij Duurstede. We gaan later van jou horen weer. Myno Remmers worden gevolgen van die enorme windgoos... in de stad Wijk bij Duurstede. Het is twintig uh, minuten over zeven. Ik met u nog eventjes naar Ton Hoijmaiers. want over een paar uur staat deze oud-gedeputeerde... van de VVD van Noord-Holland voor de rechter. Officiële aanklacht luidt corruptie, valsheid in geschriften en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Hooymeijers zich... door de projectontwikkelaars en bouwbedrijven laten omkopen... voor een flink bedrag, zeker 350.000 euro. Hoijmaier zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie in de jaren 2005 tot 2009. De periode dat hij gedeputeerde ruimtelijke ordening en financiën was in de provincie Noord-Holland. Hij zou zich ruim hebben laten betalen door bouwbedrijven en projectontwikkelaars. In ruil voor gunstige beleidsbeslissingen. In die periode heeft hij, naast de vele goede dingen die hij voor de provincie heeft gedaan, zich laten betalen door diverse bedrijven. Die er stuk voor stuk belang bij hadden dat de provincie voor hen gunstige beslissingen nam. En ze hadden er in bijzonder belang bij dat de heer Hoijmaiers zich voor hen inspande. Hiertoe heeft Hoijmaiers aan verschillende bedrijven facturen gestuurd... en deze ook betaald gekregen. En deze betalingen geërving via zijn bedrijf, Move Consultants BV... die op naam van zijn vrouw stond. Al dus de officier van justitie bij het begin van het strafproces vorig jaar... Maar Hoijmaiers heeft de beschuldiging van corruptie altijd tegengesproken. Ik ben altijd een fan geweest van het OM. Ik heb altijd gezegd dat misdaad zwaar moet worden. Ik heb ook gezegd 95% van de gevallen heeft het OM gelijk. In mijn geval slaan ze de plank finaal mis. Toch liet het openbaar ministerie in 2010 voor 1,8 miljoen euro beslag leggen op bezittingen van Hoijmaiers, Vanwege de ontvangen steekpenningen. Hij was als gedeputeerde betrokken bij veel van de bouwplannen van de provincie. Om die plannen gerealiseerd te krijgen... zetten Hoymaiers verschillende gemeentebesturen en raadsleden onder druk. Als uh, fractievoorzitter van de Partij van Arbeid in Muiden... hebben we regelmatig uh, te maken gehad met de heer Hoijmaijs. Onder andere over het terrein hierachter, het KNSF-terrein. Het begon al vrij snel na zijn aantreden... Uh, begon hij tegen ons van dat we ons mond moesten houden. Er waren siteletters en alles was al besloten. maar hij had niks te vertellen. Hoijmaijers zet Hielkema, die in het dagelijks leven werkzaam is bij een dochterbedrijf van de provincie, verder onder druk. Hij probeert hem te laten ontslaan. Later stelt hij Hielkema persoonlijk aansprakelijk voor de schade bij het niet doorgaan van het woningbouwproject. In dat gesprek uh, begon hij te blazen. en uh, ja, Hij overhandigde mij een brief waarin stond uh, letterlijk... We moesten doen wat hij wilde. Uh, anders een onwerkbare situatie. met alle denkbare en verstrekkende gevolgen van dien. wellicht ook voor u persoonlijk. Nou, daarmee bedreig je dus een raadslid. dat die persoonlijk aansprakelijk gesteld gaat worden. Zijn projecten moesten doorgang vinden. Hij wilde daar geen obstakels en zeker geen tegenwerking. Hij bedreigde mensen persoonlijk. Ja, maar dat gebeurde ook in de, in de ambtelijke. Zijn, zijn medewerkers om hem heen. Als ze niet meewerkten, dan riep hij ze ter verantwoording en dan zei, het, uh, dan zei hij... als je niet doet wat ik zeg, dan gaat je kop eraf... dus dan is je de laatste dag hier uh, gesleten. Al dus collega gedeputeerden in Nieuwsuur. Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak... tegen Ton Hoijmaijers. De zaak geldt als de grootste fraudezaak... in het Nederlandse openbaar bestuur. Daar hoort u vanochtend meer over. Want die zaak volgen wij uiteraard op de voet. De zaak tegen Ton Hoijmaijers... Voormalig gedeputeerde van Noord-Holland. En na half acht dan praten we over de sport met Filip Koken. Voor de knatschekke Nederlandse competitie. Blijf luisteren. Dit is tot half tien. Het NOS Radio 1 journaal. Een beetje down. My ever-changing moods hoorde u van Style Council. Vijf minuten voor half acht. Luister luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De incidenten stapelden zich op bij de verkiezingen in Kosovo. Tegenstanders van de verkiezingen vielen stemlokalen binnen... en dwongen een voortijdige sluiting af. Onze correspondent Joost van Egmond was erbij. Direct na het incident vliegen de helikopters boven de stad politieagenten op de plek van het stembureau zelf staan er gelaten bij. Zij hebben niet veel te vertellen. Ze waren gemaskerd en het gebeurde erg snel, legde de man uit als een superieur. Maar het stembureau, dat is in ieder geval gesloten. Ruim een uur voor de deadline. Een ouder echtpaar is nog naar het gesloten bureau gekomen om te stemmen. Die treffen dus een dichte deur en heel veel politieagenten die drukke aantekeningen maken. Een alternatief is er niet voor ze. de man haalt zuchtend zijn schouders op. We dachten zo'n uurtje voor tijd nog wel te kunnen stemmen. Maar dat zit er dus niet in. Het betekent dat onze stem wordt weggegooid. Hij maakt zich zorgen om deze opeenstapeling van incidenten. Het leven hier in Mitrovica was altijd zwaar. Maar we hadden tenminste onder de Serviërs een eenheid. En die is nu in gevaar. Voor hem is er geen twijfel wie dit gedaan heeft. Albanese durven dit echt niet. zelf binnendringen in het hartje van de Servische enclave. Dit waren Serviërs. Extreemrechtse mensen die erop gebrand zijn om deze verkiezingen totaal te laten mislukken. De gemeenschap raakt verdeeld, bovenal door deze verkiezingen. En dat is waarschijnlijk het grootste gevaar voor het voortbestaan van de Servische gemeenschap hier. oppositie drugi. En hij krijgt gelijk. De stembussen zijn nog maar net gesloten of het zwarte pieten begint volop. De politieke partijen achter de boycott verdedigen zich. Waarom zouden wij dit doen? Welk belang hadden wij erbij? We hadden immers al gewonnen. De opkomst was nihil. Wij hadden dit absoluut niet nodig om ons punt te maken, betoegen ze. De voorstanders van de verkiezingen die hebben het waarschijnlijk zelf in scène gezet toen ze zagen dat ze gingen verliezen. Daar moet je bij de kieslijsten, die hebben meegedaan in deze verkiezingen, natuurlijk niet mee aankomen. Daniela Vujicic, de lijsttrekker van het burgerinitiatief, de grootste partij die zo graag hoopte deze verkiezingen te gaan winnen, is woedend. This is something what we actually, uh, the people for boycott show for us. Eigenlijk hadden we dit moeten verwachten, zeggen ze. Wie het heeft gedaan, weten we niet, maar wat duidelijk is is dat dit is gebeurd door het klimaat dat de boycottcampagne heeft geschapen. For me uh, and all what is happening today is terrorism and an attack on democracy, an attack on Freedom. Dit had weinig meer met vrije keuze te maken. Hoe het nu verder moet, zegt ze, dat moet de internationale gemeenschap maar uitmaken. Die moet zeggen wat we moeten met al deze incidenten en deze extreem lage opkomst. Maar of ze nou totaal zijn mislukt of niet, de gang van zaken rond deze verkiezingen is heel slecht nieuws. Voor Servië, voor Kosovo, voor iedereen. En over die verkiezingen in Kosovo kunt u meer lezen op onze website. Moet u even naar het kopje Buitenland? De website van de NOS, dus nos.nl. U hoorde een reportage van Joost van Egmond. En zo dadelijk spreek ik met Lucien Baert. Een bijzonder man, journalist van de Twentse courant Tubantia, die vanaf 2005 onthulde dat de Twentse neuroloog Jan Stuur zijn werk allesbehalve goed deed.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. U leest de BMW 114i Upgrade Edition al vanaf 499 euro per maand voor 24 maanden via BMW Financial Services. Dit is Radio 1. Het is half acht geweest. Gewoon naar Jan van der Putten voor het NOS Journaal. Het aangekondigde ontslag van 2500 werknemers bij Defensie is niet nodig. Dat zegt de koepel van officierenvereniging GOV-MHB in de Telegraaf. De afgelopen tijd zijn bij Defensie al veel mensen vrijwillig vertrokken. Vorige maand werkten er 41.600 mensen bij Defensie. En dat zijn er maar 400 meer dan het streefaantal, zeggen de officieren. Voorzitter Haaghoort van de publieke omroep noemt de grote stroomstoring van gisteravond bij de publieke omroep dramatisch. Hij wil van stroombedrijf Liander weten wat de oorzaak was. Gisteravond gingen Nederland 1, 2 en 3 enige tijd op zwart en ook de radiozenders vielen uit. Volgens netbeheerder Liander deed de stroomstoring zich in het omroepgebouw zich voor tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Volgens Haaghoort was die test niet aangekondigd.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 En van de leerlingen op de basisschool ontbijt 15% niet of niet altijd. Dat concludeert de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt... na een enquête onder ruim 3000 kinderen. Twee jaar geleden waren er nog iets meer kinderen die niet ontbijten. En deze week krijgen bijna een half miljoen leerlingen... op 2000 scholen een ontbijt aangeboden. En dat zijn de hoofdpunten. Dan gaan we naar het weer. Weerplaza.nl. Michiel Severin, dat was een onstuimige ochtend uh, vanochtend vroeg. Hoe is dat inmiddels? Uh, nog steeds Lara, op sommige plaatsen uh, regent het nog steeds fors. Heel veel wind in het uh, zuidwesten en westen van het land, windkracht 5 tot 7. Maar ook hele grote verschillen, want in Noord-Holland heb je ten zuiden van het Noordzeekanaal een zuidwestenwind met die windkracht 5 à 6. Maar zit je er net ten noorden van in IJmuiden dan waait die uit het noordoosten en ook daar is die windkracht 5. Dus uh, grote verschillen, het heeft te maken met een lage drukgebied op dit moment boven het Markenmeer. Nou, Dat lage drukgebied geeft ook de scheiding aan tussen de temperaturen. In het midden- en zuiden is het nu 12 à 13 graden. Dat is ook meteen het maximum. In het noorden van het land is het slechts 7 graden. En daar waait de wind uit het oosten. Dus uh, het is zeer gevarieerd op dit moment. Ja, ja, we zijn vanochtend in de wijk bij Duurstede. Wat was dat daar? Windhoos werd het genoemd? Ja, windhoos, tornado, dat is uh, eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Het, uh, voor het gevoel is een tornado zwaarder. Maar dat komt omdat we de tornado in de nieuwsuitzendingen alleen zien... als er in Amerika van alles gebeurd is. Ja. Maar het is een, uh, een wervelstorm... Ja, zo'n slurf onder een uh, onweerswolk. Die trok langs de Rijn richting het oosten. Uh, ik moet nog even uitzoeken of het er uh, één is geweest of meerdere. Maar okay. het was, zat allemaal in ieder geval bij dezelfde bui. En op sommige plaatsen heeft dat inderdaad voor behoorlijke problemen gezorgd. Ja, nou goed, dan hoor ik later wel van je of die op meerdere plaatsen ook is uh, geweest. Michiel, dank je wel. Spreek je over een uurtje. En Helene Geest, je had het al over uh, een drukke ochtendspits. Hoe ontwikkelt die zich? Ja, het is inderdaad wat drukker dan anders. En dat is uh, vooral te wijten aan een flink aantal ongelukken... Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij Badme Dat leidt tot een file van 5 kilometer. Verder een aanrijding op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knoop en Muidenberg staat daardoor 4 kilometer file. In het zuiden op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratem en Roosteren. 9 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt niet voor de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want daar is bij de Afrit Kastricum nog een rijstrook dicht door een ongeluk. Tussen knooppunt Koymir en de Afrit Kastricum staat daardoor 8 kilometer file. Verderop voor knooppunt Badhoeverdorp ook nog uh, ja, zo'n kilometer of 10 langzaam rijdend verkeer. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. 7 kilometer tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk, Het komt ook door een ongeluk en daar is de linkerrijstrook dicht. Goed, alleen spreek je zo dadelijk weer. Dan horen we hoe druk het is op de weg. En dik advocaat, die is in zijn nopjes. Werknemers met een collectieve zorgverzekering... profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend...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 Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Over twee uur begint de grootste medische strafzaak ooit in Nederland. Die tegen de Enschede'se neuroloog Ernst Janssen steur. Omdat hij verkeerde diagnoses stelde en vervolgens de verkeerde behandeling koos... verwijt het Openbaar Ministerie hem dat hij zijn patiënten opzettelijk... in een hulpbehoevende toestand heeft gebracht... met zwaar lichamelijk en psychisch letsel tot gevolg. Journalist Lucien Baart van de Twente Courant Tubantia schreef in 2005 al. Dat was voor het eerst over een patiënt die door Janssen Stuur verkeerd behandeld was. Voor zijn serie publicaties over Janssen Stuur kreeg Baart in 2009 dan ook de journalistieke prijs De Tegel. En ik heb nu contact met hem. Meneer Baart, goedemorgen. Goedemorgen. Had u um, destijds in 2005 en alles wat daarvoor gebeurde, het idee dat deze zaak de omvang zou krijgen die het uiteindelijk gekregen heeft? Nee, zeker niet. Uh, je begint met een, een interview met een patiënt die een hele onbegrijpelijke foute diagnose heeft. Um, en je weet dat er iets aan de hand is omdat de arts op dat moment vertrokken is. Waarbij je niet heel duidelijk te horen krijgt waarom de arts nu vertrokken is. Mm -hmm. um, maar het leek uiteindelijk gewoon uh, te verzanden in een, uh, ja, gewoon een letselschadezaak. Um, maar zeker niet dat het zo'n grote doofpotaffaire zou worden. Wanneer wist u, hier is meer aan de hand, dit wordt een hele grote zaak? Dat was eigenlijk jaren later pas toen we hem uh, uiteindelijk werkend in Duitsland vonden, uh, samen met een collega van RTV Oost. Um, ja, en, en dan weet je van, hier is echt iets bijzonders. Toen werd het ook uh, een, een landelijke zaak. Mm -hmm. Want kunt u eens uitleggen, hoe heeft de zaak zich vanaf uw allereerste artikel in 2005 ontwikkeld? Nou ja, het begon natuurlijk met, met één interview met een, een patiënt die toen nog uh, anoniem wilde blijven eigenlijk. Mm -hmm. um, maar daarna meldden zich steeds meer mensen met vergelijkbare verhalen, uh, met echt onbegrijpelijke diagnoses. Uh, vooral Alzheimer, maar ook MS, wat Parkinson. Um, ja, en dat, uh, dan begin je te voelen van. Hey, het, hier zijn zoveel patiënten bij elkaar die hetzelfde is overkomen. Uh, dat, dat is gewoon vreemd. Uh, dat is niet meer toevallig één keer een misser. Dat kan geen incident zijn. U, u zag dat er... Wist u ook gelijk dat dat bij Janssen Steurler... Uh, ja, ja het, het waren natuurlijk allemaal patiënten van Janssen Steur. En uh, als je op een gegeven moment 10, 15 patiënten uiteindelijk hebt... Uh, ja, dan, dan is dat wel uitzonderlijk. Als het ook allemaal steeds over dezelfde periode gaat. Uh -huh. En welke periode, over welke periode heeft u het dan? Dan zeg maar 1998 tot uh, 2004. Uh -huh. en, en wat trof u aan bij die mensen? Hoe, in welke staat verkeerden zij? Want dat is nogal wat, hè? als je zo'n diagnose krijgt. En dat blijkt later helemaal niet te kloppen. Die mensen waren uh, soms ontredderd, uh, mensen deden soms huilend hun verhaal, uh, het is inderdaad als je, want het ging ook nog allemaal om heel jonge mensen, die op jonge leeftijd te horen kregen dat ze uh, dementie zouden hebben, hè, Alzheimer zouden hebben, die mensen hebben hun hele leven daarop uh, ingericht. Uh, ook ze zijn hele huizen zware gaan medicijnen, hebben, uh, ja. Ook hele zware medicijnen, die, die bijwerkingen daarvan waren niet, niet mis. En, ja, de dosis werd steeds opgevoerd. En ze werden allemaal zieker en zieker. De hele gezinnen zijn daardoor in problemen gekomen en echt ontredderd. En u, u zei wilde zeggen. Er zijn ook huizen verkocht. Naar aanleiding van die verkeerde diagnose. Ja, zeker. Mensen hebben hun huis verkocht. Sommigen gingen nog maar wat, wat genieten, zolang het kon. Dus ze hebben hun geld uitgegeven. Anderen zijn gewoon echt helemaal anders gaan wonen, zodat ze. Um, binnen de familie nog verzorgd konden worden. Dus dat ze zo lang mogelijk uh, het verpleeghuis konden uitstellen. Mm. Uh, ja, dat is niet niks natuurlijk. Nee. Heeft u er een verklaring voor waarom het uiteindelijk toch um, ja, relatief lang duurde... voordat het een landelijke zaak werd met ongelooflijk veel impact? Um, ik... Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Fouten worden natuurlijk altijd in een ziekenhuis gemaakt. En fouten worden niet altijd expres gemaakt. Um, ik denk dat het pas een landelijke zaak begon te worden... toen ook duidelijk werd dat er echt een doofpotcultuur was gehanteerd in het ziekenhuis. Dat er echt heel bewust de arts um, in stilte heeft mogen vertrekken. Um, en dat uh, ja, uh, het ziekenhuis uh, eigenlijk niets heeft bekommerd om de, om de patiënten zelf. En de inspectie ook eigenlijk niet, hè? En de inspectie zelf ook niet. De inspectie uh, was redelijk op de hoogte. Maar heeft in ieder geval niet ingegrepen. En dat bleek uit, uit latere onderzoeken. En dat er genoeg signalen waren om iets te doen. Maar dat de inspectie uh, ja, het heeft ook eens laten lopen. Mm. En dat maakte natuurlijk des te schrijnender. De ja. inspectie die voor de, de kwaliteit van de gezondheidszorg uh, de controle moet doen. Ja, en, en als die dan niet ingrijpt en het ziekenhuis doet niets... en dan gaat een arts ook nog verder in het buitenland doodgemodereerd aan het werk... ja, dat heeft ook bij de patiënten ontzettend veel pijn gedaan. Ja, wat kan je dan nog hè, als patiënt? En afgelopen vrijdag begon ook de medische tuchtzaak euh, natuurlijk tegen Janssen Steur. Hij was voor het eerst weer zelf te zien, ook aan het woord. Wat voor indruk maakte hij op u? Een heel zelfverzekerde indruk. Um, daar zat gewoon weer de arts die, die wel goed weet uh, ja, hoe, wat hij heeft gedaan. Uh, hij, hij vindt dat hij echt zorgvuldig de diagnose heeft gesteld. en Dat er niks te verwijten valt. Maar hij zat echt een man vol zelfvertrouwen die, uh, ja, die, die zich goed had voorbereid. Mm -hmm. En in dat opzicht uh, heeft hij ook het idee dat er sprake is van spijt bij hem. Um, nou ja, hij, hij zei wel dat hij spijt had. Maar hij formuleerde het wel inderdaad heel, heel, heel slim. Hij zei niet van ik heb spijt van mijn foute diagnoses. Want daar bleef hij bij dat zijn diagnoses eigenlijk wel goed waren geweest. En zorgvuldig tot stand waren gekomen. Maar hij vond het vooral spijtig dat hij de patiënten niet heeft kunnen helpen. Dat ze een, een miserabel leven hebben geleid. Um, en dat hij dat niet heeft kunnen voorkomen. Journalist Lucien Baart van de Twentse Courant. Tubantia. Fijn dat u eventjes bij ons in de uitzending wilde vertellen... over het begin van deze zaak, meneer Baart. Dank je wel. Graag gedaan. Mooi. Filip Koken, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, ik moet jou weer eventjes spreken over die hele vreemde competitie... hier in Nederland. Um, met een heel goed gevoel voor dikke advocaat van AZ. Koploper. Nog in één keer verloren. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, drie keer gewonnen En AZ is nu de zesde koploper van dit seizoen. En je gunt het, Dik Advocaat ook zo. Hij kan zo mooi grijnzen nu van oor tot oor. Het is een beetje de beminnelijke oom in de voetbalfamilie... bij wie het succes wel gunt. En uh, ja, hij krijgt zijn tegenslagen natuurlijk nog wel. Hij heeft nu drie keer gewonnen. Het zit nu ook een beetje mee. Het is ook wel een, een degelijke ploeg onder Dik Advocaat, dat AZ. Er zit ook wel creativiteit in... Maar het is natuurlijk niet te verwachten dat hij ook kampioen gaat worden. Eh, dat wordt dan natuurlijk meteen aan hem gevraagd. En dan mm. moet hij dan weer tegenspreken. Dat is wel logisch. Maar voorlopig gaat het crescendo met, met AZ. Maar eh, hij, hij zal ook wel weer chagrijnig worden binnenkort... als hij weer een paar keer verliest. <laughs> ja, ze zijn ook niet enorm uitgelopen al op de rest. Hè? Want, terwijl de ploegen als Ajax en, en PSV op dit moment echt slecht draaien. Ja, ze, ze draaien niet goed. Het mooie is, er is ook wel een trend waarneembaar... momenteel bij, bij de trainers van Ajax, Feyenoord en PSV. Namelijk, als ze verliezen, dan uh, zijn ze altijd wat mild voor hun team... En als ze winnen, dan kunnen ze wel wat kritiek velen. Dus je ziet bij de, bij de trainers bijvoorbeeld, he, Feyenoord wint dit seizoen. Of uh, wint ook dit weekend. Ja. Uh, winnen ze van Cambuur. Nou, dan zie je Ronald Koeman aflopen Die denkt, nou, nu is mijn team er wel klaar voor. Nu kunnen ze wel wat kritiek incasseren. En dat doet hij dan ook. En als uh, uh, de teams zoals Ajax, uh, Ajax en PSV dit weekend puntenverlies hebben geleden. Ook niet zo goed hebben gespeeld. Ja, dan moeten die uh, coaches, moeten daar een beetje mild mee omgaan. En dan zeggen ze ja, ze hebben toch wel goed gespeeld. En ik zie wel aankropingspunten. Dus uh, ze moeten dat een beetje dealen. Dat is alleen maar een hele goede reden voor ons, voor de volgers, om alleen maar je eigen conclusies te trekken en niet hmm. afgaan op de teksten van de coaches. Niet afgaan op de crisismanagement bij dat soort ploegen. Uh, er Precies. was ook veel gedoe met scheidsrechters, Filip, uh, dit weekend. Uh, van Basten, een hele boze Van Basten, werd er zo slecht gefloten. Uh, wat is jouw oordeel daarover? Nou, dit uh, is toch een weekendje wat ze in Zeist bij de KVB niet zo leuk zullen vinden. Het weer, uh, ja, er kwamen weer een aantal scheidsrechters voor de camera. Uh, Kamphuis uh, bij uh, utrecht Veen uh, gaf twee penalties niet waar hij het wel had moeten doen. Keurend buitenspel. buitenspelgoal goed, daar was uh, Van Basten inderdaad nogal kwaad over. Uh, Pieter Vink uh, weigerde een rode kaart te geven voor een tackle met twee benen vooruit... bij een PSV-verdediger, Kiek. Maar... Ik wil dat ook wel een beetje van de andere kant benaderen. Er zullen nu wel heel veel, heel veel kritische kolompjes weer verschijnen... En clubs maken zich boos, supporters maken zich boos. Daar hebben ze allemaal wel gelijk in. Maar in alle andere landen is het precies hetzelfde. En wij hebben echt niet slechtere scheidsrechters... dan in alle andere landen. We moeten nu eenvoudigweg accepteren dat het spel te snel gaat. Scheidsrechters kunnen dit niet meer zelf doen... Eh, met een tegenstander eh, als twaalf eh, of achttien camera's die alles volgen. Ze kunnen dat niet in hun eentje. Ook al zet je de twaalf assistenten naast die dus allemaal in hun oor tetteren. Wat zeg je nou, Filip, eigenlijk? Nou, wat ik nu wil zeggen is... Uh, er moet natuurlijk videocontrole komen. Okay. Er moet een mogelijkheid komen voor scheidsrechters... om op een monitor te kunnen kijken. De FIFA houdt dat tot nu toe tegen. dus is een beetje doellijntechnologie, dat is lang niet voldoende. Er moeten mogelijkheden komen voor scheidsrechters... om op een monitor te kunnen kijken. Wat was het nu precies? Ik heb het niet kunnen zien. En zolang we dat niet doen, moeten we gewoon die fouten accepteren. Het kan niet meer. Philip Koken, je was helder. Dank je wel. Alleen de Geest verwachtte, we hoorden dat eerder vanochtend al... een drukke ochtendspits, en dat is ook waarheid geworden, Helene? Ja, dat klopt. 230 kilometer staat er nu. Dus dat is toch weer wat meer dan we gewend zijn de afgelopen periode. Verder wat extra vertraging door ongelukken. Onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Gratum en Echt, 8 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En uh, bij Arnhem is zojuist een vrachtwagen stilgevallen... op de A50 van Os naar Arnhem bij Knopend Grijswoord. Dat levert een file op van drie kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De omzet van post- en pakjesbedrijf PostNL... is het afgelopen kwartaal bijna gelijk gebleven. Maar de winst is flink gestegen naar 218 miljoen euro. Ik heb daar een gesprek over met Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Verhagen, waar is de winststijging aan te danken? De winststijging is te danken aan het feit dat we een beter resultaat zien bij Post in Nederland. En dat komt door een goedlopende reorganisatie die we begin dit jaar zijn gestart... Samen met een substantieel hogere kwaliteit als je dat vergelijkt met vorig jaar. De kwaliteit voor het bezorgen van post is op dit moment 96,6%. Okay. Daarnaast zien we natuurlijk een groei in pakketten. Uh, wij bestellen meer en meer via webshops... En ook daar zien we een groei van 8% in het volume in het derde kwartaal. Ja, maar u heeft het over groei bij pakketten. Als we kijken naar post, naar brieven die verstuurd worden... is het met name ook niet te danken aan het feit dat, u, um, dat de winst stijgt dat u enorm heeft gereorganiseerd en de kosten dus omlaag heeft gebracht. Als we kijken naar het resultaat dan zijn het die twee elementen, goed bedrijfsresultaat wat we zien binnen pakketten internationaal en inderdaad een goed lopende reorganisatie bij het postbedrijf in Nederland. Mm -hmm. En die zijn in staat om met die reorganisatie en de kostenbesparingen die daaruit voortvloeien inderdaad de volumedaling die je hebt omdat wij meer en meer e-mails versturen om die op die manier goed te maken. En dat tezamen leidt eigenlijk ook tot het verhogen van de eindejaarsverwachting... naar 130 tot 160 miljoen euro. Oké. Okay. Is die hogere postzegelprijs in augustus? Voor een gewone brief nog met, wat is het, 6 cent verhoogd op 1 januari? Komt daar nog eens 4 cent bij. Dat brengt ook geld in het laadje? Uh, de eindejaarsverwachting loopt natuurlijk tot en met 31 december 2013. Dus daar speelt de postzegelprijsverhoging van 1 januari 2014 geen rol in... En zoals aangegeven, echt het merendeel van deze verhoging van de eindjaarsverwachting komt voort uit betere onderliggende bedrijfsresultaten. Ja, ja en dat zijn we. Ook van maar... een goed lopende reorganisatie. Ja, ja, ja, dat zei u inderdaad al. Heeft het uiteindelijk, denkt u, niet geleid dat we um, nog minder post versturen? Want ik kan mij voorstellen dat uiteindelijk u hiermee zichzelf in de vingers snijdt als u de post zelfs maar blijft verhogen. Wij volgen natuurlijk heel erg goed wat er gebeurt met de volumes... op het moment dat een postzegelprijs wordt verhoogd. Ja. En wat je ziet is dat het gedrag van, van jou en mij... Het, gewoon het gedrag van consumenten om meer en meer per e-mail te doen... en ook vanuit bedrijven richting consumenten meer en meer per e-mail... dus substitutie, zoals dat met een mooi woord heet... Ja. Dat is echt de voornaamste reden van de volumedaling. Maar en dat u, u bevordert die substitutie, denk ik, hè, door de prijzen te verhogen op die manier. Want ja, ik kan me voorstellen, als ik aan mezelf denk... ja, yeah, nog een postzegel, het, is, het wordt alles maar duurder. Ik kan net dat zo goed slechts, even een mailtje sturen. Dat is slechts heel beperkt. Dat is wat ik eigenlijk net aangeef. Het, het, ja, het verandering van uh, het gedrag van consumenten... Dat is wat je ziet en er wordt gewoon meer digitaal gedaan. En als u bedenkt dat een gemiddeld Nederlands huishouden... 21 euro per jaar aan postzegels verstuurt... Ja. en daarvan is de helft dan nog ongeveer kerst en nieuwjaar... dan speelt die afweging een veel minder grote rol... dan uh, ja, gewoon het veranderende gedrag van bedrijven na consumenten... en van, van uh, u en ik zelf. Okay. Uh, ziet u, um, want we hebben het daar vaak over gehad uh, de afgelopen weken... over de aantrekkende economie, ziet u als bedrijf lichtpuntjes? Als je kijkt naar de volumedaling in Post, dan zie je die niet. Maar dat is een trend die zich doorzet. Als je kijkt naar pakketten, dan zie je dat natuurlijk absoluut. Er wordt meer en meer besteld via webshops. En dat zien we ook terug in de volumestijging... die in het derde kwartaal 8% is geweest. Goed. Herna van Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL. Bedankt voor de toelichting. Dank je wel. Het is acht minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Enkele honderden belangstellenden bezochten gisteren een Benefietconcert... voor de gedupeerden van die grote brand in Leeuwarden van twee weken geleden. Meteen kwamen verschillende hulpacties op gang... en één inwoner van Leeuwarden organiseerde dat Benefietconcert... dat tot middernacht duurde. Een zalencentrum in Hartje-Leeuwarden, twaalf uur lang... Spelen hier 65 bands. Uh, vertonen artiesten hun kunsten en verkopen kunstenaars belangeloos hun werk. Allemaal ter ondersteuning uh, van de gedupeerden van de grote brand hier twee weken geleden. En dit benefietconcert is bedacht door Harry Nicolai. Het idee is uh, van mij gewoon heel spontaan naar boven gekomen. Ik wilde iets doen en ik voelde me heel machteloos. Ik kon niks doen op dat moment. Het komt uit mijn hart, recht uit mijn hart. En wat kun je dan nu doen? Wat ik nu kan doen. Ik hoop een heleboel. Ik hoop dat ze onverzekerde dingen hieruit kunnen halen. En uh, dat soort dingen. Ja. En heb je al gesproken ook met de, degene die gedupeerd is? Ik heb er straks met, uh, gesproken met de eigenaar van de kapperszaak die hier uh, die gedupeerd is. En met nog een paar andere gedupeerden heb ik ook al gesproken. En ze zijn allemaal heel enthousiast. Heel enthousiast. Er staat er bij de ingang een grote ton. Donatie. Enig idee waar het op uitkomt uh, als uh, jullie gaan tellen. Wij hopen de 10.000 euro te gaan doorbreken, hopen we. Yeah. Ik ben hier nu een paar uur en er zijn toch zeker een paar honderd mensen geweest. Mevrouw, bent u hier voor de muziek of voor de gedupeerden? Voor beide. We zijn zeer aangeslagen door de brand natuurlijk. Vandaar dat we hier nu vandaag ook even langs gelopen zijn. Wat kunt u voor ze betekenen? Nou ja, we hebben een uh, vrijwillige donatie, nou, vrijwillig, een donatie gedaan, ook door een, uh, een schilderij te kopen. En uh, nou, het geeft een goed gevoel. Wat is dit voor geluid? Uh, er stroomt nog water. En uh, waterleidingen zijn dus geknapt en die kunnen ze niet, uh, op dit moment nog niet afsluiten. We staan op de plek wat uh, eens uw uh, ingang uh, was... Die is natuurlijk nu uh, dichtgetimmerd. De buitenmuren van de panden staan nog wel overeind. Maar we kunnen hier naar binnen kijken. En we horen dus het geluid van het water. En we zien uh, allemaal zwart balken. Het is nu twee weken geleden. Boukje de Vries, u bent een van de bewoners die uh, geëvacueerd moest worden. Hoe heeft u de afgelopen weken ervaren hier in Leeuwarden? Nou, het is heel onwerkelijk. Het, uh, je, je leeft een beetje in een, in een hectische... Uh... Uh, flow, want er moet gewoon heel veel gebeuren. En aan de andere kant is het ook hartverwarmend wat er uh, reacties zijn geweest. Ik heb een hoeveelheid toiletartikelen staan. Is, ik kan een winkeltje beginnen. Ik heb handdoeken gekregen. Ik heb kleding gekregen. Er zijn mensen die. Uh, ik heb een appartement uh, tijdelijk aangeboden gekregen. Dus er is zoveel liefde om je heen. Dat is onvoorstelbaar. Nou. Dat is mooi. Boukje de Vries bij de kapotte waterleiding van haar verwoeste huis. U hoorde een reportage van Rienkamer. Inmiddels is het geld uh, geteld. Echt succesvol is het benefiet trouwens niet te noemen. Helaas nog geen 1740 euro werd er opgehaald. Terwijl op zo'n uh, 10.000 euro was gerekend. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Nou, ik ben alleen, dus ik uh, ga maar even door. PvdA en de VVD willen een hufterboete voor verkeersovertredingen invoeren. Dat schrijft het AD. Het gaat om automobilisten die veel te snel rijden door woonwijken, dronken achter het stuur zitten of bijvoorbeeld voor bumperkleven. De eerste boete is nog mild, maar bij iedere nieuwe overtreding wordt de boete hoger tot het afpakken van het rijbewijs of een zelfstraf aan toe. En kijk eens wie er zojuist binnenloopt. Femke ja, Woldhuis, best... goedemorgen. Ja, en met eh, ondernemers die eh, bij ABN AMRO gaan bankieren... want eh, die gaan vanaf volgend jaar fors meer betalen voor hun betalingsverkeer. De bank verhoogt de tarieven met percentages die oplopen tot wel 62 procent. Dat meldt het FD. En volgens de bank is die stijging nodig omdat er investeringen gedaan zijn... die de kwaliteit en de veiligheid van het betalingsverkeer op peil houden. Europa wil graag dat we minder dunne plastic tasjes gaan gebruiken. De Europese Commissie denkt dat het mogelijk is... om het gebruik met 80 te verminderen. De dunne tasjes zijn een ramp voor het milieu... zo hebben bijna alle Noordzeevogels plastic in hun maag. En De Volkskrant heeft het gebruik van die tasjes in kaart gebracht... en de verschillen zijn opvallend. Zo gebruiken de Slovenen en Polen elk jaar ruim 450 zakjes... terwijl de Denen lukt om maar vier zakjes per jaar te gebruiken. En Wij Nederlanders wij doen het relatief goed, 71 zakjes per jaar. Nou, dat is best aardig. In de buurt van Brussel in Sint-Joost-ten-Node is een ontruiming aan de gang. De krakers van een klooster worden hardhandig door de politie uit het pand gehaald... En dan de stroomstoring gisteravond. Henk Hagort die, uh, zegt dat het testen niet was aangekondigd van die noodvoorziening. Philips uh, twittert over het in het donker presenteren van studio voetbal. En uh, voor alle duidelijkheid: wij nemen geen wraak.